zoals X, verplicht om onderzoekers toegang te geven. En dat is bedoeld om desinformatie, haatzaaien... en het manipuleren van verkiezingen in de gaten te houden. En X zou hier zich niet aan hebben gehouden. Ja, voor één cent in een peperduur hotel slapen. Een hacker in Spanje kreeg het voor elkaar, meldt RTL. Hij hackte het betalingssysteem van een boekingssite... waardoor het leek of hij had betaald, maar dan met één cent... in plaats van 1000 euro per nacht, die het eigenlijk kostte. Hij werd gepakt nadat hij zelf foto's van de hotelsuite op Instagram had gezet.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 is meldt geen vertragingen, wel flitsers het zijn er nog uh, behoorlijk wat. Ze staan langs de A2 Utrecht-Amsterdam bij 39.0. De A16 Breda-Dordrecht, 47.5. A32 Meppel-Hierenveen bij 40.2. De A50 Zwolle-Apeldoorn bij 211.9. En de A73 echt richting Venlo bij 12.9. Hey, ja, zo meteen ga ik je het foute april ski-nummer van dit moment uh, laten horen. Geloof me, dit wordt echt een hit. Eerst Taylor Swift, de Vedo of Filia. Quite the pyro, you light the match to watch it blow.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 Het is denk ik een van de leukste dingen die er is. Après skien. Ja, serieus, ik zweer het je. Zelfs als je nog nooit uh, geskied hebt... zou ik tegen je willen zeggen, boek gewoon die wintersport. Alleen maar voor het aperskien. Uh, nou, nou was ik een tijdje was ik een beetje aan het flirten met de gedachte om zelf een uh, foute track te maken... die bijvoorbeeld perfect zou passen op een ski party uh, Nou Dit idee vertelde ik tegen Stefan Bouwman en die zei gelijk... weet je wat, we gaan het gewoon maken. Dus uh, Ik moet erbij zeggen, daarbij maakte ik ook nog de woordgrap... Harry Stelts in plaats van Harry Staals. Nou, uh, 1 en 1 is 2, eindstand. Ik heb dus nu een eigen foute track op mijn naam met de naam Harry Stelts. Ja, ja, ik kan het ook bijna niet geloven. Maar het is een liedje dat gaat over een gast... het is niet zo'n heel moeilijk verhaal... die alleen maar stelts drinkt alsof er geen morgen is. Uh, ik moet even, hij is nog nergens uh, te downloaden of te beluisteren via Spotify... alleen hier bij Q Music te horen... Maar geloof me, als ik je zeg dat we daar druk mee bezig zijn... dat, dat, dat komt goed, denk ik. Hoop ik. Uh, maar voor nu zou ik willen vragen... draai even de knop van je radio helemaal naar rechts. Zet hem lekker hard aan, want ik wil weten wat je ervan vindt. Mijn eigen foute track. Dit is Harry Steltz. Laat dat weten. En een berichtje in de Q-music-app. Nou, mocht je denken, wat is dit? Uh, ja, dit? Dit nummer heb ik zelf gemaakt. Het is ongelooflijk. Maar, uh, ja, het is als een grap begonnen. En, uh, en nu is er gewoon een eigen foute facetrack. Uh, Lars Boelen met het nummer Harry Stelts. Ja, uh, nou, er komen heel veel berichten binnen van mensen die het toch wel lachen vinden. Ja, uh, laat me opstellen, het is dus een grap, hè? Ik bedoel, dit is gewoon een, een, een grapje wat een beetje uit de hand is gelopen. Uh, maar Senna zegt bijvoorbeeld, heerlijk nummer, Harry Stelts. Holy shit, Lars. Dit is een oprechte, le uh, lekker nummer, zegt Romy. Uh, Thea die zegt, uh, dit had je een week eerder moeten uitbrengen voor carnaval. Maar ik vind het nog steeds een lekker nummer. Prima voor de ski. Michael zegt, ik zeg repeat. Leuk nummer. Oh, het is geen repeat of niet nu hoor. Maar als je hem nog een keer wil horen. Ik ga hem misschien toch wel een keer vaker draaien. Uh, even kijken hoor. Fantastisch voor na de training, zegt Tessa. Fenomenale plaat. De nummer 1 in de top 40 zegt Jermo. Nou weet het is een geintje. Wouter vraagt, vind ik een goede vraag, is dit AI? Nee, dit is geen AI. Oprecht niet. We hebben dit zelf ingespeeld. Als je goed luistert hoor je ook mijn eigen stem. Ik zit er ook uh, qua stem. Het is een klein beetje natuurlijk aangepast. Maar ik, het is ook zelf ingezongen, zelf melodie bedacht. Uh, even kijken. Als het uh, in repeat of niet zat, zou het voor mij... Nou, er komen nog zoveel binnen van mij. die ik denk een repeat zijn geweest. Ik vind het wel een lekker nummer. Komt u nog op Spotify? Dat is eigenlijk de meest gestelde vraag. Uh, ja... Maar ik weet nog niet wanneer, we zijn ermee bezig. Binnenkort is op Spotify Harry Stel. Zometeen Shannon Spyro. En eerst Louis Fonsi. Hai. Fonsi! Kijk Oh, oh, oh no. Oh, no. oh, oh. Hey. Go! sabes que ya llevo un rato mirandote. Tengo que bailar contigo hoy.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 Pido un beso, vendamelo. Save, suave, suave, suave, es, que es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. No, En una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten, ay bendito, para que mi sillo se quede contigo. Pasito a pasito, sabe suavecito, lo mago pegando, poquito a poquito. Ense miroca, los lugares favoritos, favorito, favoritos. Pasito a pasito, sabe suavecito, lo mago pegando, poquito a poquito. Uh, bijna van start op de short track baan. We gaan even naar Milaan, uh, want uh, daar gaat het uh, gebeuren. Ja, ik denk uh, het zou zomaar kunnen dat we gewoon twee medailles gaan binnenhalen. Makkie. Makkie. Uh, we hebben zomaar liefst drie Nederlanders namelijk aan de start van de 500 meter bij de mannen. En de dames die gaan in de relay proberen goud in de wacht te slepen. Ja, dat kan toch niet anders dat, dat we daar gewoon minimaal twee medailletjes pakken. Dat kan, dat, kan toch, dat kan toch niet anders. Uh, en trouwens bij die vrouwen Onder andere ons eigen goudhaantje, Xandra Velzenboer. Nou ja, dat is gewoon een formule voor succes, kan niet anders. Mochten we iets winnen, goud, zilver, brons. Mochten we iets pakken, dan hoor je dat natuurlijk hier bij Q en uh, knallen we dat medaillealarm erin. Zo meteen, David Guetta, samen met Alessio en Madison Love, never going home tonight na Of monsters and men, Little Thugs. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. In some days I can't even dress myself. It's killing me to see this way. 'Cause though the truth may be this, ship will carry our but safe to the shore.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 Why do you to show? Don't listen to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 Never going home tonight. Normaal? Dat is normaal, man. Of niet? Ja. Vraag je jezelf wel eens af, zeg wat ik doe. Is dat nou eigenlijk normaal of, of niet? Nou, daar kun je antwoord op krijgen. In de avondshow doen we elke avond een onderzoek... of het gedrag van de luisteraar nou normaal is of niet. Velen gingen je al voor. Bijvoorbeeld Joey. Ik haal een boterham uit de vriezer. Ik uh, gooi daar een plak kaas op. En die, uh, die eet ik direct op. Ja, ja, dit werd uh, niet normaal bevonden. Nee, dit vonden, vonden de meesten toch echt niet normaal. En Sylvia deed ook een duit in het zakje. Ik archiveer mijn uh, berichten in de WhatsApp... van mensen die ik niet heel vaak spreek... of waar het gesprek van is afgerond. Ja, ze archiveert al de uh, berichten in WhatsApp. Dat vonden dan heel veel mensen wel weer normaal. Nou goed, heb je ook een uh, gekke gewoonte... dan wil ik daar alles over weten. Spreek het even in met een audioberichtje in de Cure Music App. En wie weet uh, mag je jouw gewoonte zo met heel Nederland delen. En dan weet je ook gelijk of je normaal bent of gewoon uh, helemaal uniek. Uh, dat zometeen. En ook uh, Damiano de Viet, Komt eraan. Start je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam.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 NRV? Ja, NRV, die regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee? Kijk op nrv.nl. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026. NRV.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 I will be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 En niet nodig. Normaal. Dat is normaal man. of niet. Lekker zo nog. Ook vanavond gaan we weer onderzoeken of iets normaal is of niet. Heb je een eigenaardigheid? Mag je het altijd even laten weten. Doe dat met een berichtje in de Q Music app. Vanavond komt de eigenaardigheid van Tamara. Tamara, hallo. Hoi guys. Hallo. Vind je spannend? Hoi. Want je gaat natuurlijk wel een beetje je ziel blootleggen nu aan heel Nederland. Ja, ja, dat is wel een dingetje. Ja, dat snap ik. Zijn er veel mensen die hiervan weten in jouw omgeving? Of is het eigenlijk iets wat je vaak... Ja, dit, ik, ik weet namelijk wat het is. Ja, dit vertel je <lacht> toch tegen niemand eigenlijk? Nee, nee, nee, nee dat klopt. Misschien, heb jij een relatie? Ja. En je, je relatie weet wel dat je dit doet natuurlijk. Ik denk dat hij het wel eens gezien heeft, hij of zij. Nou, hij ja, wel niet. vaker. Ja. Hij, ja, hij ja. is het wel uh, om de hand wel gewend. Hij is het wel gewend dat jij dit doet. Oké, okay. voor de draad om Tamara, wat is jouw gekke gewoonte? Als ik uh, mijn klaag maak voor het slapen, dan ga ik mijn tanden poetsen terwijl ik op de wc zit om te plassen. Ja. <laughs> ja, ik hoor je zelf ook een beetje lachen. Dus eigenlijk vind je het zelf ook een beetje gek. Misschien, ja, maar... want er is ook een reden dat je natuurlijk deze kant op stuurt. Maar, maar, maar hoezo doe je het dan? Uh, ja, praktisch, sneller. Gewoon handig, ja, anders ben je Ja, eerst... precies, dan ben je klaar. Ja. Dus we kunnen ook wel, maar je bent dan altijd wel eerder klaar met plassen dan met tanden poetsen, of niet? Ja, over het algemeen wel, maar ja, dan maak je het even af en dan sta je op. Ja, nee, ja, ja, ja precies. Dus je maakt het tandenpoetsen af op de wc... terwijl je klaar bent met plassen? Precies. Ja, oké. Okay. Oh, dat is interessant. Ja. Ja. ja, anders ben ik aan het poetsen en kan ik niet afwegen. Nee, dat klopt. Oké, okay, ja, ja, ja, ja. Uh, oké, okay. nee. en uh, waar spuug je dan zeg maar uh, tandpasta uit? Doe je dat in de pot of loop je dan weer naar de wasbak? Nee, dan loop ik wel naar de wasbak. Dan weer <laughs> naar de wasbak, oké. Hé, Tamara, waar ligt bij jou de grens? Ik bedoel, uh, als jij uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, de nummer twee gaat doen? Nee, dan niet. Dan niet? Dat weet Kijk, je dan van tevoren. Als je denkt oké, okay, niet, dan, dan niet, maar als het alleen plassen is, dan pak je mijn tandporstel. Ja, ja je, je bent gewoon een heel efficiënt persoon, te maken als ik het een beetje zo... Uh, maar, maar bijvoorbeeld, doe je ook je ontbijt onder de douche en zo? Doe, je allemaal, doe jij nog meer dingen samen? Nee. Nou, dat kan het kunnen overwegen, ja. maar nee, niet anders. Alright. Uh, we gaan dus voor poetsen terwijl je op de wc zit. Uh, nee, even, ja, ja, nee, tijdens het plassen, ja. Ja, poetsen tijdens het plassen. En de vraag nu is... Poetsen tijdens het plassen, Alright. De vraag is, is dit normaal of niet? We gaan het aan heel Nederland voorleggen. Stuur het even deze kant op, kan met een tekst of nog leuker met een audioberichtje. Vind je dit normaal of niet? Poets je tijdens het plassen. Zometeen het antwoord. Blijf je even hangen? Ja, zeker. Ik ben benieuwd. I'm going As well. 40. Oh, I just might. Bruno Mars, I just might. Normaal, dat is normaal man. Of niet. Ja. Vanavond testen we weer of iets normaal is of niet. Heb je een eigenaardigheid? Ik kan altijd even deze kant op sturen. Dan gaan we het ook even checken de volgende keer. Nu dat via de Q-music app. Vanavond komt die van Tamara. Tamara, en, uh, nog even in één zin. Uh, tanden poetsen tijdens het plassen voordat je naar bed gaat. En de vraag is, is dit normaal of niet? Ik vroeg me nog af, Tamara, Je hebt een uh, relatie. Doet jouw relatie dit ook? Je hebt een vriend, toch? Nee. Niet. Ja, klopt. Niet. Verloofde, anders wordt hij boos. Oh, oh, hij doet het niet. Verloofd. Hij doet het dus niet. Nee, maar ik zit ook te denken... tandenpoetsen tijdens plassen... mannen zouden het in theorie natuurlijk kunnen doen. Maar je hebt ja. twee handen nodig, sowieso. En uh, ik, je merkt natuurlijk wel... met de ene hand moet je richten, met de andere hand moet je poetsen. Ja, dat ja, En dat is voor mannen moeilijk natuurlijk. Nou goed, uh, even kijken wat er allemaal binnenkomt. Uh, tandenpoetsen tijdens het plassen vindt Kiara... Vet normaal, doe ik ook, zegt ze. Nick die zegt, kan wel, maar ik vind het niet normaal. Leon, tanden poetsen op de pot vind ik echt totaal niet normaal. Romy, uh, of ik het normaal vind? Nee. Maar ik vind het wel creatief en praktisch, dat wel. Dus ik snap het wel. Uh, Melissa zegt, normaal doe ik ook. Plassen tijdens het poetsen, heel herkenbaar doe ik ook, zegt Christa. Tuurlijk is dat normaal. Twee vliegen in één klap. Dominique. Ja, zeker. Dan ben je lekker snel in de ochtend. Dan ben je lekker snel in de ochtend. Uh, Rogier zegt, zou je zus maar wezen? Groetjes van het broertje van Tamara. Hier ja, gaat het als mijn broertje. Alright. Wist, je, wist jouw broertje dit of komt hij er nu via de radio achter dat je dit doet? Nee, hij wist het. Oh, hij wist dat het. Oké, okay, even kijken. Gerrit. Dat is helemaal normaal. Ik doe dat ook. Maar ja, bij mij alleen staande. Ja, vind ik knap. Ah. Vind ik knap Gerrit. Ja, uh, Lieke zegt: doe ik ook heel normaal. Vethandige tijdindeling. Dit is normaal. Ik doe het ook veel, heel efficiënt, zegt Robert-Jan. Lieke. Nou, ik ben helemaal bij hoor. Ik doe dit ook. Weet je hoe praktisch uh, indeling dit is van je tijd? Echt top. Ja. Normaal. Uh, ja, normaal. Uh, meid, dit is gewoon heel normaal en efficiënt, zegt Suzanne. En normaal doe ik ook poetsen met tanden lekker tijdens het plassen. Savonds zegt Karin. Even kijken, Marjolein, nog dan. Ja, lekker efficiënt toch? Ik vind het wel normaal, hoor. Ja. Nou, we hebben alles bij elkaar opgesteld. We maken de balans op, Tamara. Het is normaal. Nou, dat vind ik toch fijn. Ja, dit is hartstikke normaal. Ben ik eindelijk uit. Je bent uit. Hier is geen discussie meer over mogelijk. Het is hartstikke normaal. Tanden poetsen tijdens het plassen. Je bent gewoon doodnormaal, Tamara. Geen zorg. Nou, kan ik dat vandaag weer doen en rustig slapen. Veel plezier ermee. Dank je. Doei, mijn avond. Ja, ja, ja. Ik vind dit wel lekker hoor. Nieuwe muziek. X-repeat of niet. Van Juste, Jack Style en John. en Turn the Lights Off bij Q-Music. Met nu Train. Dit is Drops of Jupiter. And that she's back in the atmosphere. with drops of Jupiter. Drops of Jupiter, Het is bijna 9 uur, het nieuws komt eraan met Fieke. Fieke, wat zit erin? De Oekraïense president Zelensky is niet blij... met wat de gesprekken in Genève hebben opgeleverd. En ook Overbach komt eraan. Goes, stay, now, miles away...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 Voor maar 5,99. En niet te vergeten, vitamines. Groene kiwis per kilo slechts 1,99. en van voor Aldi. Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunst op kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.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 Het is bijna 9 uur. Het Q Music News van nu.nl. Vier kamers. Goedenavond. De Oekraïense president Zelensky vindt dat de gesprekken in Genève... over een eind aan de oorlog met Rusland te weinig hebben opgeleverd. Gevoelige politieke kwesties.